En dat uh, ja, het zijn drie uh, jonge ventjes en uh, het is uh, alle drie veel aangelegen om die uh, tweede plaats of het vieze uh, zoals je dat noemt, uh, binnen te gaan halen. Nou, spektakel dus op het circuitpark Zandvoort. Willem, we gaan het natuurlijk helemaal volgen. En dat doen we natuurlijk uh, samen met jou. Tot zometeen in ieder geval na het nieuws van uh, drie uur. Dan meer circuitpark Zandvoort finale races. En uh, ook meer wedstrijden van uh, Bloemendaal. Bloemendaal namelijk tegen Velsen Noord. Daar is het nu 0 tegen 1. We gaan ook nog uh, de wedstrijd HBS Rood-Wit volgen. Ja, de spannende moord Derby, zoals uh, Frits dat al zojuist uh, zo noemde. Dat gaan we natuurlijk ook volgen op AB Radio. En ZFM Zandvoort nog tot aan vijf uur vanmiddag. Dus Zondag in Kennemland met heel veel sport, nieuws en actualiteit. En natuurlijk nog uh, ook fijne muziek zoals uh, Robbie Williams. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.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 That you're left with. Twenty paces down at dawn we will die and be reborn. I lie to sleep beneath the trees. Now the universe along one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun.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 Oh, me from drowning in the sea da me up on the beach wat een heerlijke holiday, er is niets van. De tijd wordt mede mogelijk gemaakt door volgmakelaars.nl. Het is nu drie uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rotterdam is vannacht de grootste gemeentelijke alcoholcontrole uit de Nederlandse geschiedenis gehouden. Ruim 16.000 mensen moesten blazen. 329 automobilisten hadden te veel gedronken. 30 moesten hun rijbewijs inleveren. Volgens de politie was de controle een waarschuwing voor de feestdagen in december. Paus Benedictus heeft in een mis in de Sint-Pieterskerk in Rome pater Damiaan heilig verklaard. De Belgische pater werd uitgeroepen tot patroonheilige van de Melaatsen en de aidspatiënten. De mis werd bijgewoond door 2500 Belgen, onder wie koning Albert en koningin Paola. Pater Damiaan heeft zijn heiligverklaring te danken aan zijn werk in de 19e eeuw onder de Melaatse in Hawaii. Zelf stierf hij ook aan lepra. De PvdA heeft een nieuw dieptepunt bereikt in de wekelijkse politieke peiling van Maurice de Hond. De Sociaaldemocraten staan op 13 zetels en nu heeft de PvdA 33 Kamerzetels. Volgens de Hond vinden veel PvdA-stemmers dat de partij te weinig presteert in de regering. Ook de rol van fractievoorzitter Mariette Hamer zou meespelen. D66 komt deze week uit op 26 zetels tegen 3 in de Kamer. De PVV van Geert Wilders blijft met 28 zetels de grootste partij in de peiling van de Hond. Amerikaanse militairen die op de Filipijnen zijn gelegerd helpen mee met het verdelen van voedsel na de tropische stormen die het land de afgelopen weken hebben getroffen. De autoriteiten spreken van de ergste watersnood in 40 jaar. Tot nu toe zijn er 600 doden geborgen, maar verwacht wordt dat er nog veel lichamen onder de modderlawines liggen. Op Mallorca is Stephen Gately overleden, een van de zangers van de Ierse groep Boyzone. Boyzone scoorde in de jaren negentig hits als Picture of You en No Matter What en ging in 2000 uit elkaar. Gately speelde ook in musicals, zoals de Britse versie van Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Het is niet bekend waaraan de zanger is overleden. Stephen Gately werd 33 jaar. Het weer overwegend bewoord en op sommige plaatsen regen. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Ook in de herfst, de hele middag. Het geluid van Kennermanland Zuid. Via 89.0 op de kabel en overal op 105.8 FM. boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the writers, the readers, the Trumps, the very best of them all, the South London Collective Group, known as, good Rock say, is it? This is Big bro, bro, taking over the show, with this new flow, flow, you need to listen up, and feel this shh, cause we won't quit, quit. we make them hit since yeah. practice. Ooh, It's Florence, I came for the dough Say, As soon as I stepped in the door uh -huh. I see that you're hating my glow. to pull the blow the we, uh -huh. we tired of being as poor so And right. having to sleep on the floor And okay. working a nine to five just like a five dollar day Knowing we worth more, we simply had to sell the score. That's why you see these albums And these singles in the store It's right. Big Brother, baby, trying to cash a major figures. Right. You messing my cheese and I'll switch just like a swap to this is uh -huh. Big Bro, bro Taking over the shit With this new flow, flow You need to listen up I feel this Cause we won't, we won't quit. quit We make them hits And strats And jets It's Dion I bet you won't forget my name uh -huh. I probably, maybe Don't get inside your brain uh -huh. My family does the same uh -huh. It's baby's time to reign. Uh -huh. We're doing them platinum things I know you ain't ready for me You look, you uh -huh. wear My shoes uh -huh. She Brand new uh -huh. me. And Don't so try a flow If your tongue don't grow, you lose control It just way too come. This is big bro, bro Taking over the show, show. With this new flow You need to listen up the filmish Hey we de Big Bro New Flow. En daarvoor zat met Love Me for a Reason. Je luister naar AB Radio en Zandvoort op de zondag. ...middag met sport, nieuws en actualiteiten. En uh, Fritsi zei het al een echte derby. HBS tegen Roodwit. Ja, HBS tegen Roodwit. Uh, de stand 1 uh, uh, voor HBS en 2 voor Roodwit. 21, toch hele aardige minuten gezien in die eerste helft. Uh, twee teams die willen hockeyen, die elkaar ook laten hockeyen. En wat opvalt, dat uh, HBS leuk kan aanvallen. Een aardige corner variant in huis heeft, maar verdedigend uh, soms zo ontzettend... Uh, Acteert dat je er eigenlijk, bij wijze van spreken, zo doorheen uh, kan lopen als een mesje door de boter. We waren gebleven in die tweede minuut van die wedstrijd al uh, met uh, de 0-1 van uh, Steven Alberts... Uh, die helemaal alleen door kon lopen en uh, helemaal uh, uh, ja, in een leeg doel uh, kon schieten. Daarna kregen we een, een, de druk van HBS. Het, uh, het drong aan, uh, twee keer woest uh, Niels Jacobs... De rood-wit doelman uh, na de grond uh, uh, de, de, de laatste keer uh, tijdens een, uh, een, een scrimmage. Uh, spectaculair. Je denkt, nou, daar komt de gelijkmaker al, Maar hij wist hem nog met het voetje uh, te voorkomen. Daarna kregen we twee strafcorners op rij. Thijs Groen is daar de man voor uh, bij HBS. Hij deed wat hij moest doen, maar hij sloeg niet. Men koos voor een uh, variant. Ik denk dat Thijs niet zo'n zo sleephoes uh, van uh, hoog niveau in huis heeft. Dus hij werd gekozen voor een variant. De eerste variant was er heel dichtbij... En de tweede variant, ja, uh, die ging erin. Zeiden dat uh, Tolen, uh, uh, nee moet ik zeggen, Daniel De Vos, het uh, laatste tikje gaf 1-1. Dat gaf de thuisclub uh, weer moed. Ook uh, de 300, uh, 350 toeschouwers die staan, die, die kregen er uh, weer zin in. En uh, ja, uh, ook uh, Rood-Wit liet zich inspireren. En weer een aanval waarin de, over de rechterkant, waar niemand een strobreed in de weg werd uh, gelegd, was het uh, Roderick Tolen. Die in de 21e. In de 18e minuut. En uh, ja, de bal zomaar voor het intik had. Jammer, jammer, jammer, jammer. Want uh, HBS had echt uh, een grote gedeelte het beste van het spel. Nu hebben we een vrije slag van Roodwit op de 23 meterlijn... En er is een speler van HBS met een gele kaart uh, naar de kant gaan. Die naam die zoeken we in de, de rust op. Maar uh, Roodwit uh, kiest voor het rondspelen. Achterin uh, een, uh, iets uh, wat uh, men al regelmatig uh, probeert te doen. En van daaruit met een lange bal. De voorwaarts te bereiken. Dus geen combinaties over de flanken, geen combinaties door het midden. Achterin rondspelen en dan met een hoge bal naar voren. En daartegen doet HBS dat probeert te breien. Met de nummer 10, de spelmaker Thijs Groen als animator en als strafcorner specialist. Een leuke wedstrijd. We hebben gespeeld 24 minuten, dus nog 10 minuten te gaan hier aan de bergweg. De stand 1 voor HBS en 2 voor rood -Wiet. En dat zei Frits Reek dus bij die spannende derby. Zometeen eens eventjes kijken hoe het staat bij de buren van Bloemendaal HBS. Namelijk Bloemendaal Voetbal Velsen Noord. Daar gaan we, uh, gaan we zometeen dus uh, naar kijken met uh, Tjerk. And The lives are and the lives are the lives again. the lives are the lives again. the lives are and the lives again. the lives are Een the feeling on. We gaan naar het circuitpark Zandvoort, want daar zit Willem van Densen. Ja, dat klopt. En, uh, ik zit te kijken naar de Formido Switch Cup, de laatste race van het seizoen. Uh, ja, dan gaat het in de Switch Cup uh, om uh, de tweede plaats. Kampioen uh, vorige raceweekend al uh, kent worden, dat is Pieter Swathorst. Het gaat nu om de tweede plaats. En degene die dat uh, toch het stevigste in de handen lijkt te hebben, dat is uh, Marcel Dekker. Marcel uh, Dekker. Uh, ja, ook alweer een. Uh, derde deelnemer in deze Swift met zijn gripgroene Suzuki. Marcel uh, ligt ook in de race op de tweede plaats. Lange tijd lag hij op uh, plaats nummer 1. Maar hij is toch uh, verschalkt door uh, Niels Langeveld. Niels Langeveld afkomstig uit Sassenheim. Maar toch met een uh, Zandvoorts randje. Ja, we moeten het dan toch noemen. Zandvoort uh, is uh, ons uh, gebied. Ook al Bloemendaal uiteraard. Maar uit Zandvoort afkomstig het team waar uh, Niels Langeveld voor rijdt. Het uh, z -t -t -t -t team van uh, Dylan Koster. Ze komen zo dadelijk weer langs hier. En dan hebben ze nog uh, anderhalve ronde te gaan. Nieuws Langeveld hier uh, aan de leiding dus op de tweede plaats Marcel Dekker. Dan wachten we nog af de derde als het goed is niet dat de uh, dame daar gezelschap zijn. En dat komt nog steeds. Dat is uh, Sandra Dauma. En dan hebben we de man in de leiding Nieuws. Nou de man op de vierde plaats. Nou ik zeg maar, maar het zijn allemaal uh, jonge jongens is ook een nieuws en dat is uh, Nieuws Kortom, uh, het is nog eventjes een mooi gevecht voorin. Ja. ja, het is zeker nog een uh, mooi weg. Is, uh, de baan is inmiddels alweer helemaal opgedroogd en uh, de Soekies gaan als van oud weer uh, strak over het Zonkort uh, zoals nou waar ze waarschijnlijk ook het circuit kunnen horen dat is op het hockeyveld van, uh, van HBS maar we gaan eerst even naar de wedstrijd Bloemendaal-Velsen-Noord en uh, waar het vandaan steeds uh, 0-1 is hier bij die wedstrijd waar het Bloemendaal net tegen had met de schitterende bal van Tim Jones op Die die pakt hem goed aan in de lucht en schoot hem goed in maar die kwam in één keer uh, op de paal terecht en de plaats die binnenkant paal Komt, is hij geklapt en die eruit en nu heeft Broemendaal gewisseld, heeft een verdediger eruit gehaald en extra aanvallen ingezet in de vorm van Alex Rijzenberg. Dus Broemendaal gaat uh, van spelen zoals dat komt. Komt die bal hoog voor die pot, Die moet ervoor komen, komt hij aan voor en weer wordt hij weggehaald. En als Tim Jones die bal kan oppakken. nee het is Alex Corving. Alex Corving heeft die bal op zijn voeten, gaat kijken of hij één keer plaatsen, wordt er weggekopt. En dat betekent dat Jones er weer ertussen moet komen, want Jones komt toch gelijk weer door. Dus waar die pakt hem goed aan, maar Beren kan er niet bij komen, Beren plaatst wel wel één keer door naar buiten. Alex Rijzenberg, die gooit die bal voor. En dan wordt hij niet weggekopt weer. Anders zou hij hier tussen kunnen komen. Ik en dan is het heel zelfs dat hij terug zit in de verdediging daar. En nou is het Tim Jones die die bal weghaalt. En Wilco uh, Klooster die plaatst hem terug naar Welsen. Dan moet die aanval opnieuw beginnen van uh, Bloemendaal. Bloemendaal heeft de bal aan zijn voeten via Welsen. Gaat kijken wie hij heen kan spelen. Kan hem niet spelen. Plaatsen hem in Wilco Klooster. Wilco Klooster. Het hart van de verdediging. Gooit die bal waarschijnlijk niet. richting Toon Beer. Tim Beer is het. Die kan er weer niet bij komen. Is daar Kuit, kan Kuit erbij komen? Ja? Kuit kan erbij komen. die Kan die bal niet binnenhouden? Kan die bal wel binnenhouden hier? Is nog steeds. Uh, en nou is hij wel buiten. Maar ik kort die aangeraakt door een steler van Velsendoor. En dat betekent hier uh, aan de rechterkant door uh, Koen van de Kop. In één gooi voor uh, Bloemendaal. Het is waar ze snel niet de bal gaat zal gooien. Nee, het is Halle Korving. pakt pak snel nou die bal. Gaat kijken we denk ik gooi. Plaats in Tim Jan. Tim John neemt die bal goed in zijn voeten. ...maar gaan gaan naar oh, twee man. Plaats het dan naar buiten. Nou. Sluit de scheidsrecht voor een overtreding op uh, Tim Jones. is op de rand van het stadsgebied. Uh, nou, niet op de rand, maar een meter of 18 van het doel. En Tim Jones gaat zelf uh, waarschijnlijk trappen die bal. Kijken wat er uh, gaat gebeuren. Die vrije trap nemen we nog mee. Tim Jones staat klaar. Muur moet naar achteren van de scheidsrechter. Tim Jones steekt zijn vingers omhoog van let op, daar komt die bal. Het zal hoog, een diep indraaien, daar komt die bal! En de keeper die plaatst niet goed en uh, dat betekent dat die bal weer weggehaald is dus dat maar één die verspit staat van Velsen Noord, en dan is het Joost Hofke die bal moet corrigeren. Joost Hofke raakt die bal weer te kort eigenlijk. En dat is levensgevaarlijk wat hij doet, maar het is dus Wilco Klooster die die bal toch nog goed kan weghalen, we dan iets aan drukken. Wilco Klooster heeft die bal in zijn voet, gaat kijken wie hij het plaatst, plaats hem dan richting bij? Die kan bijna niet erbij komen, nee. Het is de doelman weer van Velsen Noord, die hem gewoon wegstond van de plaats en die hem oppakt. En dan kan Velsenoord eruit komen aan de rechterkant via de uh, nummer 11, Richard Muls. En die krijgt dan uh, daar, wouter uh, snel bij, maar hem, wouter snel, die kan die bal veroveren. doet het goed, maar maakt een overtreding. En dat betekent dat er een vrije trap komt voor Velsenoord, uh, precies op het middenveld. Gaan we even kijken of er gevaagde oplekers Velsenoord Hij heeft natuurlijk de tijd, want die staan er met 1-0 voor. Terwijl Bloemenal aan het drukken is in deze wedstrijd nu, op dit moment. En dus uh, komt die bal van Velsen-Noord meteen aan de rechterkant gegeven. Dan moet er ingegrepen worden aan de rechterkant. Nee, die man, dan zo door. Komt die bal voor! Was we welsteam rustig kan pakken. En was ze wel er meteen door naar Tim Jones. Maar Tim Jones kan er niet bij komen. schouw. Ja, kan er wel maar bij komen. Dan nou moet Kaart corrigeren. Kaart Kuit corrigeren. Kaar is de heeft de bal in zijn voeten. Plaatsen we de kan naar Alex Rijzenberg. Anems Rijzenberg. De bal in zijn voeten. Gaat een actie maken. Eén, twee acties. plaatsen we hem bij. die heeft die bal in zijn voeten. plaatsen we hem door naar Amerswijzerberg. Kan alles rijdenberg langskomen. Kan wit langskomen. Plaatsen we hem door naar Joan. Joan kan er net weer niet bij. En omdat er een been van van Velsnoord tussen zit. En dat Velsnoord kan hem overnemen. Meteen weer diep die bal richting de eenzame spits. Ricardo Lans, En die kan die bal niet houden. Dat betekent een ingooi voor uh, Bloemendaal, voor Tim weer Heel Bloemendaal naar voren. Heel Bloemendaal zit, in, zit, zit voorin eigenlijk op het veld van uh, Velsenoord. Noord. Eén, twee man staan er maar achterin. En dat betekent dat uh, Joost Hofker die bal kan oppakken. Joost Hofker naar... Uh, maar wil Niemand van, uh, van Vels Noord uh, zit er eigenlijk in. Allemaal in die verdediging van Velsnoord. Dat is moeilijk om die te ontspelen. Maar dan moet je een keer geluk hebben om dit zoutje te ontregelen. de bal aan zijn voeten aan de linkerkant van het veld. Moet hem nu gaan volgeven. Doet hij dan ook. Komt die bal. Bij weer. Toon kan weer erbij komen. Nee, die bal die wordt weer weggeklapt. En dat betekent dat Wouter snel erbij moet komen. Wouter snel. Kan hij de bal behouden? Kan die bal houden. Moet hem nu volgeven. Doet hij dan ook voor. Wordt die bal weer weggekopt. En dat betekent dat een hoekschop voor Bloemendaal Aan de rechterkant uh, van, het, van het veld. Die gaan we nog meenemen. Uh, is van Anne-Korving die bal gelijk neerlegt om te gaan uh, trappen. Anne-Korving Bloemendaal heeft haast, dat hoort u al in deze wedstrijd. Om zo snel mogelijk die gelijk maken te gaan maken. Anne-Korving komt die bal hoog oh, voor die pot. En dan wordt hij weggekopt daar. En is Kuit hierbij gekomen. Kan Kuit erbij komen? Nee, Kuit kan er niet bij komen. Maar die klets van vier en been van Zalve Noord via Anne-Korving over zijn en heen. En dat betekent voor de ingooi voor Zalve Noord. Dat hier gespeeld hebben. Kleine 15 minuten met die standen sturen toch steeds 0 tegen 1. de Army of Lovers in Crucified. Je top op AB Radio en zand Zandvoort tijdens het programma Zondag in Kennemerland. Smikkelen, snaaien en smullen stond zaterdagmiddag centraal in een voorstelling van opa Bakkebaart in de Stadsbibliotheek in Haarlem-Noord. Tijdens de Kinderboekweek zijn er diverse activiteiten met als thema aan tafel eten en snoepen. Kinderen konden zaterdagmiddag kijken naar de voorstelling over de snoepprinses Molly en wij waren daar natuurlijk bij. maar molly moest weten, ik weet ik heb ook echt geen idee waarom, maar goed, zo heet ik en ik wil graag die gronden. Het is een kinderboek over een prinsesje die uh, een kamers vol met snoep heeft in het paleis. En uh, die heel veel snoep. Je ziet in de voorstelling ook dat ze dikker en dikker wordt. En um, dan, uh, op een gegeven moment is ze zo dik, past ze niks meer. De liefde past niet meer. En nou, dan uh, worden uit het hele land uh, ideeën aangedragen. En het beste ideeën. is dan eigenlijk wel muziek. Ramon met muziek komt hij En dan uh, gaat Molly de hele dag dansen. dan zie je er ook in de voorstelling weer dunner worden. En helemaal gelukkig. En uiteindelijk trouwt ze natuurlijk. Met Ramon. Een mooi sprookje. Ja, ja. Goed geëindigd. Ja, het leeft nog lang en gelukkig. Het snoep wordt allemaal verdeeld uh, in het hele, over het hele land, voor alle kinderen het hele land. Het Shambad wordt weer een zwembad, omdat alle kinderen komen zwemmen. En Molly en Ramon leven natuurlijk nog lang en gelukkig. De kinderboekenweek. Um, ja, een leuk thema dit jaar hè? Ja, ja, zeker. Ja, daar daar uh, konden wij wel wat mee. En uh, ja, in allerlei boeken wordt natuurlijk over snoep en over eten gepraat. En uh, nou ja, dit was voor ons, uh, dit boek sprak ons heel erg aan, omdat het natuurlijk ja, snoep Blijkt kinderen heel erg aan. Hoe belangrijk is nou zo'n kinderboekenweek voor bijvoorbeeld een bibliotheek? Ja, dat is eigenlijk een van onze grootste evenementen voor kinderen in de hele bibliotheek. We hebben voor volwassenen boekenweek en een heleboel andere dagen. Maar de kinderboekenweek is voor deze leeftijd echt het grootste evenement van het jaar. het wordt altijd geopend met een boekenbouw hè, waar heel Nederland van op staat. In Haardim zorgen we dat we overal altijd activiteit hebben tijdens de kinderboekenweek. Belangrijk voor ons. Belangrijk om alle boeken weer om de aandacht te brengen van kinderen. En eh, dat gaat dan heel goed door middel van een ververscherming. En na de voorstelling konden de kinderen een eigen snoepbordje beschilderen. En bibliotheken in de regio hebben we nog tot met 17 oktober diverse activiteiten rondom de lekkerste boekenweek ooit. En een scoort bij de wedstrijd Bloemendaal-Velzenoord. Oh, ja, hier is het uh, 0-2 geworden in die wedstrijd. Het is Bloemendaal wat een drukker en drukker en drukker is. En er is één uitval van uh, Velzenoord. En die scoren dus. En uh, Bloemendaal heeft niet het geluk aan zijn zijde deze wedstrijd. Dat kunnen we duidelijk zeggen. Bloemendaal speelt alles of niks. En, en, uh, ja, en uh, dan heb je nog tegenover... dan kan je ...uit van Velsenoord, dat alleen maar de dus in die verdediging hangt... ...en alles weg, trapt, wat weg te trappen is. En als het Tim John weer erheen te komen, komt die bal zie je. Ze trappen gewoon een lukraak, gewoon weg. En weg is die bal dan gewoon. En dat maakt Velsen-Noord eh, niets uit natuurlijk. Want zij zijn de lachende partijen dit dit in deze wedstrijd. Want zij staan met 2-0 voor. En we hebben nog te gaan een kleine 20 minuten in deze wedstrijd. Oh! En dat zei Jack de Blauw. Zometeen gaan we weer kijken bij de buren. Daar is het in ieder geval rust. En daar gaat de wedstrijd zometeen beginnen. HBS tegen Rood-Wit. En daar is het 1-3 in het voordeel van rood-wit. hoorde u op AB Radio en ZFM Zandvoort in. Even snel een overzicht van de wedstrijden Bloemendaal tegen Velsenoord. Daar is het 0-2 voor Velsenoord. De wedstrijd HBS tegen Rood-Wit. Daar is het 1-3 in het voordeel van Rood-Wit. Die spannende de derby waar we zometeen weer terug naar toe gaan. Even kijken hoe het daar is, vandaag daar is de rust. Daar gaat het zometeen weer beginnen. En natuurlijk zit daar Frits Reek voor ons. nou Jaap Koper die was gisteren in het dorp van Zandvoort. daar was een boekpresentatie van Marco Temmes. En nieuwsgierig als die is, wilde hij wat vragen. Meneer, mag ik u wat vragen? Want we zijn bij de, ja, de boek signeren van Marco Temes. Uw naam? Mijn naam is Geer de Jong. Uh, wat, uh, wat beweegt u om het boek van Marco Temes te gaan lezen? Ik ken Marco al een paar jaar. Ik woon al uh, vanaf 2005 in Zandvoort. Wij kennen elkaar. En ik heb zijn vorige boeken ook al uh, in de kar staan. En ik ben door hem uitgenodigd. En ik kom met plezier hier weer even kijken en een boek uh, halen met een gezellig borreltje erbij. Dat was de 16e Republiek, hè, de vorige boek. Klopt. Ja, klopt. En dit? dit uh, wat uh, wat uh, verwacht u hiervan? Ik heb geen idee. Marco is een jongen die. erg uh, veel kanten heeft. Dus misschien is dit weer een, uh, misschien is dit een boek die een compleet ander onderwerp gaat. Ik heb geen flauw idee, maar ik ben erg nieuwsgierig. En hoe lang volgt u hem al? Uh, Ik ken hem een jaar of drie, een half vier nu. Nou, dat is wel Op aardig. Zee en, uh... Oh, je hebt wel de gedichten van hem gelezen ook? Jazeker. Wij komen elkaar hier vaak tegen bij zonsondergang, want hij houdt er ook van om de zon in zee onder te zien gaan. Dank u wel. Graag gedaan. Loop ik even verder, want uh, voordat ze bij het scheiden van de markt nog even gaan, <laughs> gaat u toch nog even nog een paar uh, fijne vragen onder, onder zijn uh, microfoon doen. Uh, meneer Meijer, u bent uh, ook even geweest om het eerste exemplaar. Het eerste exemplaar uh, in ontvangst te nemen. Ja. Uh, tweede boek, gaat u lezen? Ja, het tweede boek. eerste heb ik echt in een trein uitgelezen een paar avonden. Ja. Lees als een trein. Dus als het tweede boek net zo goed is of nog beter... is het een kwestie van één of twee avonden. Ja. Uh, is dit ook zin in cultuur hebben? Uh, dit is nog meer. Dit is ook zin in literatuur hebben. Want dat eerste boek, dat zei ik ook toen ik het boek mocht ontvangen... Ja. het eerste boek vind ik echt heel goed in de tijd geplaatst. Het sluit aan bij de, de, de Franse problematiek, de monlieus. Ja. Maar ook met een vleugje romantiek erdoorheen. Echt, uh, het, het sprak me enorm aan. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. En ik vind het gewoon klasse dat wij in Zandvoort mensen hebben. Die dit soort dingen gewoon doen. En hun nek uitsteken. Ja, en als het goed is. Als we hier staan te praten is het vrijdagavond. en Dan gaat u als het goed is al heel snel naar Thijs Hockers. Ik heb mijn jas al bijna aan. Om naar de volgende culturele zin in Zandvoort te gaan. Ja, dank u wel. Goed succes. <laughs> nou dat was de heer Meijer. Dan ga ik nog even kijken of ik Marco de Mes zelf nog, nog enige vragen zou kunnen stellen. Maar hij is even ook bezig met het een en ander in het uh, boek te zetten voor iemand... die hier een uh, nieuw boek van hem heeft uh, gekocht. Dat uh, boek, dat heet overigens... en dan moet ik weer even goed gaan kijken... Tyrannosaurus Regina. Er zit een, uh, een boekenlegger bij... maar dat zijn uh, voor mensen die uh, toch heel graag het, het boek zou willen hebben. Nou, ik ga ook even Marco nog even lastig te vallen, want het is uh, wel even leuk om te weten wat, uh, wat er in de man natuurlijk uh, doorgaat, maar uh, het is eventjes uh, op mijn beurt wachten totdat hij uh, echt uh, gereed is. Nou, Marco eventjes heel kort uh, storen, want uh, het is het tweede boek wat je uitgegeven hebt? Ja. Uh, nou, de uitgever heeft het uitgegeven, ik heb het geschreven. Jij hebt het geschreven, ja oké. Okay. Maar de uitgever moet natuurlijk wel een beetje een geloof in je hebben. Ja, dat uh, heeft hij dan blijkbaar ook. Uh, een rotsvast geloof. Waarom weet ik niet? Hij zegt ja, je kan gewoon schrijven, dus ja. Heel even in het kort voor de mensen die uh, iets gelezen hebben over dat nieuwe boek wat je geschreven hebt. Tyrannos uh, Regina. Ja. Wat zeg je? Tyrannosaurus Regina. Jij bent er beter in dan ik, maar uh, <laughs> tenslotte heb jij uitgeschreven. Maar uh, even in het kort, we gaan het over. Het gaat over een dochter van een bankier in Rome. En deze dame doet echt alles om de macht naar zich toe te trekken. En hoe de mensen uh, zeg maar het verhaal willen weten, dan moeten ze het lezen natuurlijk. Ja, als ze willen weten hoe het in elkaar zit, moeten ze het lezen. Dat, uh, daar komen we niet omheen. Oké. Okay. Hartelijk dank even voor je, voor je bijdrage. En graag tot een andere keer. Graag gedaan. En dat was Koper bij de boekpresentatie van Marco Temmers. En we gaan eens eventjes kijken bij dat spannende hockeyveld van HBS. Ja, ja Jaap, het, was, uh, <laughs> het was spannend. Uh, het is het, uh, de wedstrijd is tien minuten oud in, uh, in die tweede helft. En na de 1-3 van uh, Steven Albers uh, wilden we niet zeggen dat de wedstrijd is gespeeld. Maar HBS heeft in die eerste tien minuten... ...van die tweede helft nog heel weinig kunnen doen... ...en ook het, uh, uh, het publiek dat aan het eind van die tweede helft... ...zich toch behoorlijk uh, uh, van zich liet horen... ...dat, uh, dat ja is nu aan uh, biertjes halen... ...en uh, staat in de rij voor de, de broodjes uh, kroket. Uh, HBS uh, probeert het. En uh, ja, uh, Rood-Wit uh, probeert het ook. Uh, dat, uh, dat blijft het uh, bij. Uh, de, de, de prachtige uh, uh, momenten van, van druk in die eerste helft... ...die hebben we in die eerste tien minuten nog niet gezien... Uh, ik denk dat beide teams uh, hikken op uh, twee gedachten. Uh, HBS uh, wil uh, misschien wel wil aanvallen... maar uh, is bang om uh, achterin open huis uh, te houden. En doet dat dus heel voorzichtig. En uh, Rood-Wit, ja, die denkt uh, HBS uh, gaat komen. We wachten de bui even af wat er gaat gebeuren. Een vrije slag voor HBS op de 23-meterlijn. Uh, helemaal uh, naar achteren gespeeld. Uh, de bal wordt weer rondgespeeld... maar dan wordt hij toch nog weer gestoord. Ja, echt uh, mooie patronen... Of uh, uh, langdurige combinaties uh, hebben we vanmiddag nog niet echt uh, mogen zien. Als uh, uh, dan toch het uh, HBS is wat in balbezit is. Maar nee, het wordt uh, Rood-Wit dat via een voetje uitspeelt. Een rommelige fase in die tweede helft. We hebben een aantrekkelijke eerste helft gezien. Dat wel, maar de stand op het scorebord is nog niet uh, veranderd. Drie voor Rood-Wit en één voor HBS. En dat zei Frits Rijk dus bij de wedstrijd in Bloemendaal. Zometeen meer nieuws, sport en actualiteit in het programma Zondag in Kennemerland na het Kleinhoekse en over 100 jaar. Want over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Ik ben net zo autoriteerd, oh, zit me vaker eens tegen, gewoon blijven bewegen, want over honderd jaar zijn jullie allemaal dood, over honderd jaar zijn jullie allemaal dood, over honderd jaar zijn jullie allemaal dood. Dat je Stomweg niet bestaan Wees blij dus dat je straks mag sterven En laat het je leven niet bederven Begrepen? En begraven En begraven En begraven En begraven Over honderd jaar Zijn jullie allemaal dood En wij ook Over honderd jaar Zijn jullie allemaal dood ja, we zijn door... Het klein orkest en over 100 jaar. Je luistert naar AB Radio en CFM Zantwoord. We gaan terug naar de wedstrijd Bloemendaal tegen Velsenoord. Noord. Daar was het 0-2. We gaan eens even vragen aan Tjerk of dat nog steeds het geval is. En hier is net gescoord in die wedstrijd. Het was uh, Tim Weren die de bal uh, inbracht. Inschoot eigenlijk uh, uh, langs de keeper toe. Maar ondertussen gaat er meteen een speler van Velsenoord Noord uh, liggen. Omdat hij een aantal klap gekregen heeft. Maar er heeft niemand geslagen. Dat is onherroepelijk niet. Maar ja, dat weet je gewoon. En het is nu dat die aansluitingstreffer gemaakt is door Bloemendaal. En ze hebben nog een minuut of vijf te gaan in deze wedstrijd. Zij zijn voor de speeltijd. Maar ja, ondertussen moet het spel hier verder hervat worden. En die man die ligt nog steeds op het veld. En is er eentje van, van Velsenoord, Daniel Oosterman, de spits nummer 9. Die is eraf gegaan met twee keer geel. En dat betekent natuurlijk dat Bloemendaal nog meer druk kan gaan zetten op het doel van, van Velsenoord. En het is Rick van der Linden. En Bloemendaal probeert het ook wel. Maar op dit moment ligt het spel stil. stil. En het zal wel even duren. Dus ik zou zeggen... Pak ik kom even terug. In Zandvoort, dus op de zondagmiddag. Ja, we volgen de wedstrijd van Hockey uh, HBS, rood-wit. We volgen de wedstrijd Bloemendaal tegen Velsen-Noord. Maar er gebeurt meer in de regio, zo ook in het Zandvoortse. Want daar is het spannend op het skipark Zandvoort, hè Willem? Ja, dat is zeker. Het is de spanning voor de start van de hoofdrace eigenlijk van dit weekend. Dat is uh, Dutch, uh, Geita 4, uh, en dan de lange race over 50 minuten die door twee. Rijders wordt uh, gereden over het algemeen. Er zijn teams met één rijder, maar weer uh, een deel uh, zijn de auto's verdeeld over twee rijden. Sowieso is er een uh, verplichte pitstop uh, voor iedere auto en dan wordt er van een rijder uh, gewisseld. Ja, en dan uh, gaan we even kijken. Er zijn ook twee uh, races geweest met de enkele rijders. De eerste uh, was gisteren, die werd gewonnen door uh, uh, Ricardo van Ennemen. Eigens bij een weef. Vanmorgen hadden we een race 2. Die werd gewonnen door uh, Danny van Dongen uit Zandvoort afkomstig in de Corvette. En vanmiddag gaan wij gaan rijden met uh, Bernard van Oranje, gaan wij de auto delen. Dan nou wil ik gewoon dat Bernard van Oranje gisteren, ja, die is betrokken geweest uh, bij een iets wat uh, actie van hem, uh, waardoor er uh, toch wel een vrij uh, naar ongeluk uh, gebeurde op het gebied, waar overigens geen uh, verwondingen bij uh, waren, maar de wedstrijdleiding heeft uh, besloten. Bernard van Oranje een startverbod uh, te geven. Nou, dan zou je zeggen, nou, ze zijn met de tweeën op de auto. Danny uh, van Dong is uh, uitermate in staat om uh, die auto ook alleen uh, te rijden, 50 minuten lang. Was ook de planning, Danny rijdt ook de pit uit, maar de wedstrijdleiding is toch uh, dat dat niet mocht. Want hij zegt, jullie hebben met z'n tweeën ingeschreven. Eén van de twee hebben we een startverbod gegeven. Jij mag ook niet gestart, uh, Danny. Heel verrang uh, voor uh, Danny van Dong uh, om te plaatsen. Zeker gezien het feit dat hij morgen wist te winnen, eerder dit seizoen moest hij al stek gaan omdat het budget uh, niet helemaal toereikend was. Toch weer een sponsor kunnen uh, regelen, ook voor dit weekend. En dan wordt hij op zo'n manier uh, eigenlijk neergezout. Ja, Danny uh, ja, die is er uh, aardig van, uh, van de, van de koop en terecht natuurlijk. Uh, door... Ja, behoorlijk gaat helemaal, Het gaat helemaal buiten hem om... Uh, zijn uh, degenen waar hij mee rijdt, hij heeft iets gedaan, waardoor zijn uh, is ingetrokken, prima, dat kan, dan moet je het alleen doen. En dat mag hij niet. En dat, uh, ja, dat is triest. Helemaal gezien het feit. Wat hij zelf al zegt, ik heb hier wel sponsoren binnengehaald voor dit evenement om te kunnen rijden. Dan wil ik gaan rijden, de mensen gaan kijken, zijn voorzien van alles en nog wat, hapje, drankje, uh, noem het maar op. En dan is het moment daar en dan wordt mij ook uh, verboden. ...te gaan rijden door iets waar ik totaal geen enkele invloed op heb gehad. En ik kan me voorstellen dat hij daar uh, erg kwaad over is. Ja, ja nee zeker. Maar nou, zometeen gaat dus uh, ja, die hoofdrace van start? Ja, die gaat zometeen van starten. Zoals je zei, over 50 minuten. en uh, Ja, we gaan daar ongetwijfeld wat actie in zien. Uh, want kijk bijvoorbeeld naar de winnaar van gisteren, Ricardo van Ende. Die deed nu de auto met Duncan Huisman. Duncan uh, reed morgen alleen. Die kwam niet erg ver. Die kreeg een tik uh, van een Porsche... Waardoor zijn uh, motorkap opensprong. Uh, de motorkap uh, klapt op het raam. Het raam zit vol met sterren. Nou, uh, je zou denken, karplars bellen. En uh, er wordt een onderraam in gezet. Uh, ja, dat is niet gebeurd. Dus Duncan en uh, Ricardo gaan uh, uh, van start zo dadelijk met een... Uh ja, flink gebarsten ramen Maar uh, ja, volgens uh, Ricardo uh, heeft ook geen enkele weerslag op hun uh, snelheid. Zo dadelijk ze kunnen ze kunnen blind rijden. <lacht> Zegt hij dus ook met een auto met barstenen in het raan. Nou, we gaan het afwachten wat het allemaal gaat uh, brengen. Ja, prima. Gaan wij dat zometeen na uh, het nieuws van 4 uur helemaal volgen. Willem, dankjewel. Van Autocutiepark Zandvoort. Zometeen dus uh, het vervolg van de wedstrijd. Uh, HBS tegen Rood-Wit. Daar is het uh, 1-3. Dat is dus de uh, laatste stand die wij gehoord hebben. Dan bloemedel Velse Noord, die wedstrijd is zo goed als afgelopen. Daar is het 1-2. Daar gaan we volgend uur natuurlijk ook nog over napraten. Dat allemaal in het programma zondag in Kennemerland. Hey, what's the big idea? Oh. Oh, yeah.